Zes uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. In grote steden in Turkije is het vannacht opnieuw onrustig geweest. In Istanbul en Ankara werden door demonstranten brandjes gesticht. Ook werd er met stenen gegooid. De politie probeerde de betogers met traangas en pepperspray te verspreiden. Onlusten begon een paar dagen geleden in Istanbul. Demonstranten protesteren tegen bouwplannen van premier Erdogan. Inmiddels hebben de protesten een veel algemener karakter gekregen... en zijn ze overgeslagen naar andere steden. De politie hart hardop tegen de demonstranten. De autoriteiten in Irak zeggen dat ze een cel van Al-Qaeda hebben ontmanteld... die chemische wapens wilde maken. Het zou onder meer gaan om mosterdgas en sarin. De groep zou de wapens naar Europa en Noord-Amerika hebben willen smokkelen. Vijf leden van de groep zijn aangehouden. Volgens de Iraakse autoriteiten hebben ze toegegeven dat ze schuldig zijn... maar hebben ze nog geen daadwerkelijke chemische wapens gemaakt. In Niger zijn bij een vuurgevecht in een gevangenis twee bewaarders gedood en drie gewond geraakt. Volgens de autoriteiten gaat het om een mislukte uitbraakpoging. Islamitische militanten die een straf uitzitten voor het plegen van terreurdaden wilden volgens de autoriteiten uitbreken. Drie gedetineerden schoten op de bewaarders, die vervolgens terugschoten. Het vuurgevecht dat daarop volgde zou 45 minuten hebben geduurd. In Londen is een groot concert gehouden om geld in te zamelen... voor een aantal wereldwijde projecten die de positie van vrouwen moet verbeteren. In het Londense Twickenham Stadion traden onder meer Beyoncé... John Legend en Jennifer Lopez op. De kaartjes voor het concert, dat in meer dan 150 landen werd uitgezonden... kosten tussen de 85 en 150 dollar. Hoeveel geld is ingezameld is niet bekend. organisator van het concert was Chime for Change... een goede doelenorganisatie opgezet door het Italiaanse modehuis Gucci.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 Elk jaar krijgen 2000 kinderen de diagnose epilepsie. Op dat moment begint een leven vol onzekerheid. Slaan medicijnen aan of blijven de aanvallen? Het Epilepsiefonds financiert onderzoek en steunt mensen met epilepsie. Geef deze week aan de collectant. Dank u wel, Astrid Joosten. Vanavond in Karo Brandpunt. Waarom zijn er zoveel gruwelijke details bekend over de moordzaak in Murcia? En Ivo opstelten. Ik vind uh, gewoon, je moet jezelf zijn. Wie gelooft er buiten de VVD nog in de act van het liberale boegbeeld? Dat en meer in Brandpunt vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2. Op tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen. Maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op tix.nl. Dit is Radio 1. VNN. VNN. Start. Goedemorgen, het is precies vier minuten over zes. Als je net wakker bent, dan stel ik voor dat je even de gordijnen open doet. En dan weer nog heel even een kwartiertje terug in bed gaat liggen. En gewoon even gaat kijken naar, uh, naar de lucht. Die is mooi. Een paar wolkjes, maar ook wel blauwe, blauwe vlakken er doorheen. Het kan zomaar eens een mooie dag worden vandaag. Een mooie lentedag, hè? daar hebben we zin in. Niet heel warm, maar wel gewoon oké. Okay. Gewoon waar we tevreden mee kunnen zijn. En dat is goed, want uh, het plankton moet aangroeien. Dat meegekregen afgelopen week. Het haringseizoen is uh, eigenlijk uitgesteld. Het is dan wel vlaggetjesdag binnenkort. Alleen de haring is nog niet vet genoeg en dat komt omdat het allemaal uh, een beetje koud is geweest en zo. En het plankton was dus niet aangegroeid. Daarom was er te weinig plankton en haringen eten plankton. Daar worden ze dikker vet van en pas als ze dikker vet zijn dan halen wij ze uit de zee en kunnen we ze opeten. En nu zijn ze eigenlijk nog ja magere haring, maar ja. Natuurlijk geen magere haring eet. Dus is uh, het haringseizoen uitgesteld. Maar Vlaggetjesdag, dat gaat gewoon door. Wij zijn eens gaan kijken bij een, uh, een haringvisser. Die die haring allemaal verwerkt. En wij stuurden Chris. Want Chris die had nog nooit van zijn leven haring gegeten. Lekker onschijnig. En hou je van golf? Van op zo'n baan staan. Dus ik heb één keer gegolfd golfd in mijn leven. En dat was op zo'n pitch-and-put-baan. Dus dan, ga je, dan hoef je eigenlijk niet te... Uh, niet de eerste 20 slagen te doen, uh, in mijn geval. Maar dan alleen maar het afslaan. En dan nog een keer tikken, nog een keer tikken, nog een keer tikken. En dan het uh, poeten. Dus dan uh, gaat het allemaal een stukje sneller. Hartstikke leuk. Ik vond het wel geinig. vond het jammer dat je niet in zo'n karretje mocht. Maar voor de rest vond ik het hartstikke leuk. En er zijn inmiddels ook andere vormen van, uh, van golf. Urban golf wordt uh, hip. En je hebt uh, boerengolf natuurlijk. Heb Je het misschien wel eens gezien. En je hebt nu ook golven in de haven. En dat ging het aandoen. Dus dat hoor je zo meteen. En sport doe je tegenwoordig niet alleen maar dus op een sportschool of het sportveld. Nee, nee, nee, nee. De trend is ook zweten in de woonkamer. Topconditie krijg je door de oefeningen van de Insanity-dvd na te doen. Tenminste, dat zeggen ze. Een soort hippe Nederland in beweging eigenlijk. Hoe kan dat een megatrend worden, vragen wij ons af. Sophie van BNN University probeerde de hype uit. A lot of people have tried insanity and they swear by it, and I'm one of those people. Like, I did the full Op internet zijn de mensen laaiend over de nieuwe Insanity workout. Ik sta hier naast Danique en zij is inst, um, fitness Wat houdt die workout eigenlijk in? Het gaat erom dat het hoge intensiteit is en veel afwisseling met liggend en staande oefeningen doen. Dus eigenlijk is het geheim van de workout... van geen rust, alleen maar door, door, door, door, door. Gewoon zwaar bikkelen, kapot zweten en gewoon gaan. Maar wat is er dan zo leuk aan? Van insanity en fat burners en gewoon programma's die je op DVD kunt doen. Nodig je vrienden uit, nodig familie uit. Onthoud de oefeningen, doe het buiten, doe het voor de tv met de hele groep. Kom naar de fitness toe. Maak er zelf een groepsles van. En is het niet een klein beetje een concurrent van de sportschool? Ja, ik zie het zelf niet. Want doe je het wel alleen, heel veel mensen vinden ze toch alleen. Uh, doe je dit alleen, je kunt niet het maximale uit jezelf halen... Nou, we zijn in de fitnessschool. Misschien kunnen we het even combineren... dat we de, de insanity DVD erin stoppen en dan uh, met z'n tweeën een uurtje kapot gaan. En dan kun jij me dan een beetje uitleggen waar het goed voor is. Lijkt me helemaal leuk. Gaan we ook zweten en kapot gaan. Yes, gaan we beginnen met de workout. Dan gaan we sit-up doen. Sit-up, oké. Okay. Dat, dat ken ik nog. Hoe lang gaan we er doen? Voor seconden. Oké, okay, er komt één. Juist. Trek je benen iets meer bij dichterbij toe... Super, buik aanspannen. Netjes. Super, gaan we over naar de mountain climb. Kom hier voorlichtsteun. Ik sta met mijn handen op de grond en mijn voeten. Ben ik ben nu een soort van naar boven aan het lopen. Omstebeurten. God de God, we zijn nog in twee minuten onderweg. Netjes, zorg dat je bovenlichaam rechtop staat. Gaan we over naar de jumping jacks. nu in een soort uh, ja, sprijsprong moet ik doen. Hier is hij zeker fanatiek bezig. Met mijn armen en benen gelijk in elkaar. En nogmaals, ik zie op het beeld alleen maar super sportieve mensen staan. En dan voel ik me toch wel een beetje een knuppeltje. Oké, okay, dan gaan ze gaan liggen. Dus ik ga ook snel liggen met mijn benen omhoog. En dan tik ik met mijn handen mijn Vijf. voeten aan. Hier. En het lijkt makkelijker dan het Hier. is. Twee, 1, netjes. Kijk, en nu mag je dus even rusten. Ja, maar niet al te lang, want dan moet je meteen weer doorbeuken. Dat is een beetje het idee, achter elkaar knallen, knallen, knallen. En je moet een hele goede motivatie hebben, wordt dan gezegd. Want anders hou je het niet vol. Ik denk niet dat het mij dat lukt door zo thuis. Je moet gewoon de sport van Eén keer en nooit meer, zei ze. Sophie. En ze werd er ook niet echt blij van, maar heel veel mensen wel. Die worden, ja, worden lekker fit en blij van die Insanity-DVD. Wij vroegen ons af waar jij eigenlijk blij van wordt. Waar word ik blij van? Leuke dingen doen met mijn kinderen. Niet van vroeg opstaan in ieder geval. Maar uh, waar ik wel blij van word, dat is uh, dit weekend. Mijn afgelopen weekend. <laughs> seks. Waarom? Dat het lekker is. <laughs> dat ik een lekkere vent heb en uh, seks is gewoon lekker. Klaar. Een heel mooie vrouw. Ja, als, ik, als ik haar alleen heb. <laughs> De dag weer te kunnen beginnen. Ja, gaat wel goed. Muziek. Ja, dat is mijn passie dus, en mijn werk. Dus daar word ik blij van. En dat is, denk ik, een heel belangrijkste in het leven om van muziek te genieten. Ik ja, heb van heel veel dingen. Van mooi weer, van leuke mensen, van glimlach, bloemen, natuur, mooie blauwe lucht. Daar word ik allemaal blij van. Van goed onderwijs, omdat uh, mooie of uh, Mooie verhalen inspireren me om verder te gaan. En. Zonnetje. Nou, lekker weer, vrolijk. Leuke dingen doen. Van een goede maaltijd met hele leuke vrienden. Eh, <laughs> uh, rust. Je, ik hou heel veel rust. Ik heb een druk leven. Dus. Uh, als ik uh, lekker rustig aan kan doen, ben ik daar blij van. Waar word jij blij van? Laat het mij even weten op mijn Twitter. Vind ik leuk. Dan kunnen we een beetje kletsen en zo. Weet je waar ik ook wel blij van word? Als Nederlanders het goed doen op sportgebied. En dat zou zomaar kunnen dit weekend, want EK roeien vindt plaats in het in Spanje. Sjoerd Hamburger heeft ons nog vertegenwoordigd in Londen tijdens de Olympische Spelen afgelopen zomer. En volgt dat natuurlijk op de voet. Sjoerd, goedemorgen. Goedemorgen. Wij vragen ons wel meteen af waarom ben je er nu niet bij? Ik uh, heb een uh, blessure opgelopen direct na de, na de Spelen, een ongeluk uh, op mijn racefiets. Aha. En uh, vandaar ben ik er niet bij. Ja, mag, mag jij wel gewoon dan, uh, dan zomaar uh, voor jezelf fietsen of was dat een trainingsprogramma waar je aan moest houden dat het daardoor kwam? Nee, het was na de, na de linkse spelen, uh, dus in de vakantie zogezegd. Oh, ja. Even een wedstrijdje zo snel mogelijk rond het uh, IJsselmeer. Oh, ja. <laughs> want je dacht, Had ik nog wel even zin in naar de Olympische Spelen. Ja. Ja. <laughs> ja, waarom ook niet? Nee, want je hoorde dat toch ook wel eens van Sven Kramer, hè? die ook op topniveau sport, die, die toen van, uh, van een schommel viel en daardoor eigenlijk een heel seizoen uh, moest missen. Mm -hmm. Maar bij jou was het wel echt gewoon sport. Het was, was gelukkig geen, geen lullig ongelukje. <laughs> dat je een beetje kon nee, scharen. Nou, ik weet niet of gelukkig het woord is, maar nee, het nee. was zeker geen lullig ongelukje. Nee, nee, nee. wel balen neem ik aan, want, want je was wel vaste water toch in die Holland 8. Ja, ja, ik heb uh, de afgelopen tien jaar eigenlijk structureel uh, met de equipe uh, meegedaan. Ja. Dus dat is altijd even wennen. Aan de andere kant was het ook wel uh, een logisch jaar om, uh, om iets anders te doen. Uh, en te kijken of je de, de passie nog hebt, zo'n leggen. Ja, ja. Omdat dus, je na dus zo'n Olympische Spelen in, zit hè? eigenlijk. Zodat je, je zit toch al na zo'n zo jaar waar je naartoe hebt geleefd. Dus als er dan toch een jaar moet zijn waarin je dan verplicht moet stoppen even, dan maar dit jaar. Want dan kun je een beetje... Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, en ik bedoel, ik heb, ik heb het tien jaar gedaan en uh, dan moet je natuurlijk ook afvragen: van uh, wil ik door of wil ik. Uh... Hoe zeg je dat? Maatschappelijk ontwikkelen, geloof ik ze over. Ja, je maatschappelijke carrière. Precies. Dat ja. is een prachtig moment voor. En ben je daar al uit? Bij, uit die beslissing? Of, uh... Uh, nee, ook omdat het een beetje eraf afhangt van of het revalideren allemaal gaat lukken. Of het toch uh, gaat herstellen. Okay. Uh, en ik moet uiteindelijk, uiterlijk, uh, september 2014 is het laatste moment dat ik nog aan kan sluiten. met ik fit ben. Ja, oké. Okay. Dus dan, uh, dat is een beetje je deadline. En hoe zit ja. je dan nu, uh, nu te kijken? Kijken naar het EK in Sevilla. Uh, in, in ja. Zit je dan met... Ja, toch. Dat je dan toch denkt van... Ja, shit, daar had ik bij moeten zijn eigenlijk. Nou, ik heb wel heel veel zin om mee te doen. Aan de andere kant vind ik het ook gewoon ontzettend leuk om te kijken... En te zien of, uh, uh, hoe, de, hoe, hoe de collega's het doen. Hoe iedereen het doet. En uh, ik heb er zelf zit ik er ook nog... Uh, ben ik er dichter betrokken... Omdat ik in de atletencommissie van de Wereldroeibond zit. Ja. Uh, waarbij dit een van de toernooien is... Uh, waar we normaal gesproken bij zijn. Uh, een van mijn collega's is er dus bij... Dus ik, ik heb ook wel, uh, ik zit er ook in die zin wel dichtbij. Oké, okay. nu is roeien jammer genoeg niet echt een, een een sport die wij heel erg volgen op televisie. Het is niet zo als als met voetbal of nu met Roland Garros bijvoorbeeld je wat er continu op televisie is. Wat wel jammer mm -hmm. is, want het is best wel spannend om naar te kijken altijd. Het is best wel eigenlijk is het wel wel een leuke kijksport. Ja, dat weet ik niet. Heel veel mensen vinden het juist, voor mij is het ontzettend leuk, kijk, sport vinden het te traag. Want het is toch een beetje een tien kilometer bij het schaatsen. Wij Nederlanders kunnen daarvan genieten, maar de rest van de wereld snapt niet waar we, waarom we. Ja. Uh, een kwartier lang naar, uh, naar mensen die rondjes rijden kijken. En dat is, dat is met, met, uh, met roeien ook zo. Dus heel veel hangt af van hoe het in beeld gebracht wordt. Ja, ja maar je hebt nu die, die nieuwe technieken... met zo'n uh, zo, zo, zo camera die dan meeglijdt. Dat zag je bij de ja. Olympische Spelen. Dat is wel, ja, ik vind dat... Ik, en ik ben echt een Roei Leek. Maar ik vond het wel spannend om te zien. <laughs> zit je nou, toch... Dat was voor het eerst dat dat met, met succes gedaan was. En ze hebben er wel eens over gedacht om met drones te werken. En, maar eigenlijk tot en met vorig jaar... Ja, was het camerawerk om het in beeld te brengen zo treurig dat het moeilijk was om, om te laten zien hoe zwaar en gaaf de sport is. Ja, ja. Nou, we zitten in Sevilla met, uh, met aardig wat teams, stuk, een stuk of twaalf geloof ik, hè, die daar aan het ja. uh, roeien zijn. Dus dat is een, ja. een behoorlijke equipe die is afgevaardigd. Hoe doen we het de afgelopen twee dagen? Hoe hebben we het gedaan? Uh, goed denk ik. we hebben de eerste dag hebben we het echt fantastisch gedaan met allemaal uitschieters. en uh, dus de voorwedstrijden uh, zagen er hartstikke goed uit en we hebben de herkansing en halve finales gisteren gehad. En daar hadden een aantal mensen ja, die hadden net echt dubbeltje verkeerde kant op. Maar we hebben uiteindelijk uh, zeven ploegen in de finale. Wat volgens mij een prima score is. Nou, dat lijkt me ook van een 12-7. Dat, uh, dat, dat, dat is een mooie score inderdaad. En van, welk, wel, van welke boot kunnen we nou het meest verwachten? Is dat toch die, die beroemde Holland 8? Of zijn er nog, uh, nog, nog andere boten waar, waar we wat kunnen, van kunnen verwachten? Nee, ik denk dat de Holland 8 zeker iets is om in de gaten te houden. Uh, omdat het überhaupt de acht is. Maar ja. het is een volledig nieuwe acht. Er zit niemand in de acht, buiten de stuurman... zit er niemand in de acht van de, die de afgelopen jaar de Spelen hebben gegroeid. Uh, dus ik hoop dat ze het goed doen. Maar dat is niet uit uh, in een historisch perspectief... dat dit een ploeg is die mee moet doen voor de medailles. Nee. Ik denk dat de ploeg om in de gaten te houden... of ploegen zijn de, de mannen vier zonder... En de mannen 2 zonder. De mannen 2 zonder is afgelopen jaar Europees kampioen geworden. Dus die verdedigen hun titel. En de mannen 4 zonder. die waren vijfde op de Olympische Spelen. En die zijn. de nummers 1 tot en met 4 zijn er niet. Dus die zijn de hoogst gekwalificeerde Olympische ploeg. Nou, dat zie ik wel kansen dan, inderdaad. als je dat zo vertelt. dus ik zou gokken dat de mannen 4 zonder. de grootste medaillekans heeft. En dat twee zonden moet ook zeker een medaille uh, kunnen halen. De twee zonden van uh, Mitchell Steenman en ja. uh, nog hier Blinken. Hoe hebben de Nederlanders uh, uh, toegeleefd, uh, denk jij, naar na, na, na, na dit EK? Is het een, um, want het is het eerste grote EK na de Olympische Spelen. Of het eerste grootste toernooi, dat iedereen weer aanwezig is. Hoe leef je daar dan naartoe? Is dat dan een, ja, hetzelfde niveau, hetzelfde, dezelfde inspanning als de Olympische Spelen? Of is het toch ook maar. Nou, eens even kijken hoe, uh, hoe, hoe alles erbij ligt. Nou, traditioneel gezien ligt het... Uh, is het, uh, uh, het WK is altijd in september. Spelen zijn altijd uh, rond die tijd. WK is ook rond die tijd. Mm. En dit is echt helemaal aan het begin van het seizoen. Dus uh, mensen zijn zeker niet op, op een allergrootste top van het jaar. Omdat je gewoon eigenlijk niet... Uh, Maandenlang op topniveau kan zijn. Maar het is een belangrijk toernooi. En er zijn zeker voor. Uh, we hebben heel veel ploegen met, uh, met talent. Mensen die zich echt moeten bewijzen. En dit is een heel mooie kans om uh, te laten zien dat je definitief doorgebroken bent. en uh, bij de A-equipe de wordt. Ja, en is het dan ook zo dat ze dan nu zo'n Holland 8 vullen met, met alleen maar nieuwe mensen? Uh, die, dat, is, dat, dat dit dan de boot moet gaan worden, of in ieder geval de, de eerste selectie is voor de Olympische Spelen over vier jaar? Uh, ja, ja, ja in, in zekere zin wel. Het zijn, er zijn uh, jonge jongens die uit het, uh, het juniorenroeien uh, komen. Bij ons heet het voordeel de despoirs de, de, de bij het wielrennen, de, de, de jongere klasses Mensen die door zijn gegroeid en nu die stap gemaakt hebben. Deels omdat er Olympiërs gestopt zijn. Dus er is gewoon, uh, het is gewoon ruimte aan de top. Ja. Maar laten zien dat je erbij komt en dat je die stap kan maken... daar is dit natuurlijk de eerste kans voor. Ja. Denk, kan jij, want jij bent, uh, jij bent, uh, jij bent, uh, jij bent 30? Geloof ik ja. Ja. Ja. Kan, jij, kan jij nog uh, die Olympische Spelen? Uh, is dat fysiek nog te doen? Want het is wel een pittige sport, natuurlijk, waar een flinke inspanning Ja, het is een zware sport. Het is veel, veel inspanning, zeker weten. Maar het is, het is ook een duur uh, sport. een gemiddelde en afstandssport. En uh, er zijn genoeg voorbeelden van mensen die het. Uh, nou ja, Dierik Simon, een van de roeiverdetters van ja. Nederland. Die uh, roeide in Londen en toen was hij. 41 of 42. Ah, ja. dus, uh, het is ook zo, als zeker. is het net zoals met, uh, met, met de de wielrenners, die worden ook op hun op 35ste, zijn ze vaak op, op hun allerbest. Dat hoor je wel eens. En is dat bij, bij, bij roeien ook zo? Als je iets ouder wordt, dat je leeft wel, ja. ja, je moet vooral gewoon heel veel kilometers en uren gemaakt hebben. Uh -huh. En in die zin zie je een beetje vergelijkbaar met schaatsen, waar je op een gegeven moment ook steeds oudere schaatsen had, Mensen die langer doorgaan en uh, dat zie je bij het... Uh, bij het roeien ook heel erg gebeuren. Dus je hebt echt steeds meer uh, sporters uh, van uh, vijf, van ja. zes Ik zal voor je duimen, Sjoerd, kijken of, uh, of de... ik hoop dat de revalidatie goed gaat en dat je nog een paar jaar even goed voor ons kan roeien. Dat, uh, dat, dat zullen we nodig hebben. En we gaan het volgen, dit weekend nog, uh, de, de finales. Holland 8 Doe. en alle andere boten. Dankjewel dat we even konden bedenken. Dankjewel. Oké, okay. oi oi. Oehoe. Oehoe.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 Titanstel en Black Horse en de Cherry Tree. Goedemorgen. Je luistert naar start op deze vroege zondagochtend. De ochtend waarop we op internet foto's kunnen zien van Mark Rutte. Premier Rutte die in Afghanistan is. Hij heeft op uh, de fiets het kamp bekeken. Was je nog nooit geweest? De fiets heeft even een rondje gedaan en zo. Dat ziet er grappig uit. Moet je maar even zoeken op, uh, op internet Rutte fiets kamp Afghanistan. En je ziet ook foto's van... Henkes, de coach van Bayern München, die nou uiteindelijk toch die bierdouche heeft gekregen. Dat is traditie hè? in Duitsland. Als je kampioen wordt of je wint een grote prijs met voetballen... dan krijg je als coach een enorme lading bier over je heen gekiepert. Ze werden al uh, landskampioen. Toen heeft hij het uh, weten te ontwijken. Toen wonnen ze de Champions League. Toen nou, heb ik eigenlijk niet gezien, die bierdouche. Maar gisteren wonnen ze ook nog de beker. Meest succesvolle seizoen ooit voor Bayern München. En dus kreeg de coach alsnog een lading bieren over zich heen. Kiep en terecht. Goeie coach, hij gaat weg. Nee, ik dacht niet waarom, want die, uh, ja, ik, zou, ja, ik zou denk ik ook weggaan. Dus als ik alles heb gewonnen, denk ik van nou, de groeten jongens... Ik ga op mijn lauren rusten. Dat zou ik doen. Deze week was ook Nederland in rap en roer, want Ferry Mingelen, de Ferry Mingelen, stopt ermee. Er was veel over te spreken. Maar wist jij dat er een Ferry Mingelen fanclub bestaat? Elon van BNN University vroeg een diehard fan, Christian Westerveld, hoe erg het wel niet is dat Ferry stopt. Dit is ongeveer de mooiste baan die je in Den Haag kan hebben. En ik had hem graag uh, uh, nog volgend jaar willen houden. Uh, tot mijn 67ste. Ik ben inmiddels uh, 65 en eind dit jaar 66. En iedereen moet over enige tijd tot zijn 67ste werken. En ik dacht, laat ik dat dan ook doen. En laat de NWS bewijzen dat dat kan. Maar uh, helaas, het mocht niet zo zijn. Christian, hoe groot van een voorbeeld was Ferry Mingelen voor jou... Ferry is de reden voor mij geweest om ook bij de omroep te gaan werken. En ik heb ook een tijdje geprobeerd hem te imiteren. Ik heb ook dezelfde kleren gedragen, dezelfde bril. Ik heb een baardje laten staan. Ik heb zelfs een tijdje een haarstukje gehad... terwijl ik helemaal niet kaal ben. Um, maar dat werkt niet. Je moet niet iemand proberen te imiteren. Het origineel is altijd beter. En zeker in het geval van Ferry is dat ook zo. Ja, zijn, zijn beschouwingen, en dat is gewoon heel belangrijk... zijn verhalen, die kloppen gewoon altijd. En ik heb ook altijd wel de indruk gehad... dat politici eigenlijk pas zelf goed begrijpen... wat ze zelf willen en wat ze uh, vertellen... op het moment dat ze het terugkomen horen in de analyses van Ferry. Hoe erg is het nou voor jou dat Ferry ermee stopt? Ja, dat is heel moeilijk onder woorden te brengen hoe moeilijk het is. Ik weet wel dat, uh, dat ik helemaal stil viel toen ik het hoorde dat hij weg moest. En ook de reden waarom. Uh, ja, een tijd van komen en tijd van gaan. Ja, dat is zo. Dat is voor het hele leven zo. Maar natuurlijk nog niet bij Ferry. Uh, het kon niet, het klopt niet. Uh, ik, uh, ik moest ondersteund worden die dag. Uh, ik heb een hele tijd nodig gehad om een beetje tot mezelf te komen. Toen ben ik naar huis gereden, ik heb het op het werk gehoord. En ik reed naar huis en ja, toen in ene keer stond ik in de Noordoostpolder. Ja, en voor, uh, de, de helderheid, dat is zo'n 100 kilometer verder uh, voorbij mijn huis. En ik heb dat gewoon niet in de gaten gehad. Ja, er gaat van alles door je hoofd op zo'n moment... Um, Vooral, het kan niet, het klopt niet. En ik denk dat ik het gewoon nog niet besef, helemaal. Ik zelf ben nog lang niet uitgewerkt. De vernieuwing uh, uh, moet uh, bij de NWS gestalte krijgen door iemand anders. Ik ga dus kijken waar ik mijn ervaring uh, uh, nog kan gebruiken volgend jaar... bij een ander programma of een krant of... Uh, ik weet het niet, maar ik, ik vertrouw erop dat er wel wat komt. En wat als Ferry echt definitief van de Nederlandse televisie verdwijnt... Ik denk niet dat dat zal gebeuren. Ik denk dat er een omroep zo slim zal zijn om Ferry binnen te halen. Als dat een ledenomroep is, dan zal dat ongetwijfeld, die omroep, heel veel leden op gaan leveren. Daar ben ik absoluut van overtuigd. En anders denk ik dat ja, heel veel sum daar uiteindelijk wel, wel spijt van zal krijgen. Want dan zal Omroep Ferry daadwerkelijk een keer van de grond gaan komen. Met programmaconcepten die eigenlijk al lang op de plank klaar liggen om uitgevoerd te worden. Zoals Boer zoekt Ferry, Ja Ferry, Nee Ferry, de film van. Ome Ferry, eh, Sterren dansen met Ferry, De Ferry Factor, eh, knopen YouTube pet, al dat soort programma's. Um, ik denk dat Nederland daarop zit te wachten. Ik denk dat uh, Nederland nog lang niet van Ferry verlost is. En dat is maar goed ook. Het lijkt me een <laughs> goed plan. Dankjewel, ik, Oh, arme Ferry, ja. Nog een half jaar kunnen we van hem genieten op televisie. En dan is het, uh, ja, eerst over. battle ahead. I'm Zondagochtend 2 juni en het is uh, precies half zeven. Je hoorde Crowded House en Don't Dream It's Over. Start. Luk Ikink. Dus even kijken wat er allemaal trending topic is op Twitter op dit moment. Nou, weinig hoor. Het is een hele rustige Twitter-nacht geweest. Hashtag BuyStu is trending topic. Dat is Bayern tegen Stoepkaart. Bayern heeft gewonnen. Gefeliciteerd, jongens. Hashtag Barbecue is ook trending topic. Er zijn waarschijnlijk mensen die denken... Dat het vanavond wel zo, zo, zo, zomaar in zou kunnen zijn. Dat je kan gaan barbecueën. Ik weet niet of het warm genoeg is. Hashtag Intens Festival, ook training topic In Oosterwijk is dat vandaag nog uh, de laatste dag. En hashtag UTASD. Het gaat over de werkzaamheden Utrecht-Amsterdam op het spoor. Houd het even in de gaten via Twitter. Hashtag UTASD. En dan weet je precies hoe het zit uh, op het spoor met de werkzaamheden. Vandaag in 1903 werd de Nederlandse Korfbalbond opgericht. En daarmee bestaat het 110 jaar van harte jongens. En in 1953 werd precies vandaag prinses Elisabeth de koningin van Groot-Brittannië. En dat ging zo. Okay. ...en ook in Nederland was er koninklijk nieuws. Koningin Juliana opende die dag het Van Gogh Museum. Vandaag zijn er uiteraard ook weer een heleboel mensen jadig. Wel onder Charlie Watts, die wordt 72 jaar... Muziekliefhebbers die kennen hem natuurlijk wel als de drummer van de Rolling Stones. En de Nederlandse zanger Hans de Boy die is ook jarig, 44 jaar. En je kent hem van deze hit. Ik zei alleen nog tot ziens Annabelle en ik dacht ik zie jou nooit meer terug. Ik dacht ik draai hem om en slaap nog even door. Maar twee uur later was ik nog lakker, lag stil op mijn rug. Maar Annabelle, het wordt niet zonder jou. Ook Jan Lammer, die feliciteren we vandaag. Autocureur, 56 jaar geworden. En Erwin Olaf, die blaast ook een aantal kaarsjes uit. Namelijk 53 in totaal. Ik hoop dat hij de adem er nog voor heeft. Is het nog ergens aan het regenen? Vraag jij je misschien af? Kijken we heel even naar de buisken? Nee, het is hartstikke droog. Overal in Nederland. Kijk, cijfer, bingo. Waar gaan wij de komende dagen naar kijken op televisie? Er is maar één persoon die dat weet. En dat is onze eigen kijkcijfer, Kaas Stengel, Bart Haleman. Bart, goedemorgen. Goedemorgen, Luke. Tijd niet gesproken. Nee, dat is, uh, de, ik, bedoel, ik was wel te horen, maar jij was niet te horen. Nee, en nu kom ik terug en nu begint eigenlijk al bijna het zomerseizoen. DWDD heeft zijn laatste uitzending al gehad. Het is echt, uh, het, is, het begint wel vroeg, vind ik. Ja, maar het begint ieder jaar rond deze tijd. En dat heeft er gewoon mee te maken dat dus de maand juni... eigenlijk al qua kijkcijfers... Uh, nee, ver uh, uh, terugloopt ten opzichte van, uh, van de maanden ervoor. Hmm. Dus op een of andere manier, zodra het lekker weer begint te worden... dan, uh, dan uh, gaan mensen geen televisie meer kijken. Nee, nou ja, op zich snap ik dat ook wel weer. Want dan is het ook wel lekker om lekker in de tuin te zitten met een drankje. Maar zijn er dan ook nog omroepen en uh, uh, programmamakers die zeggen... van, nou, ik, we willen juist in de zomer, want dan kunnen we een beetje in de luw te groeien? Nou ja, daar is natuurlijk het hele tv-lab-idee uit ontstaan. Ja, dat is ja. al de laatste week van augustus... zo vlak voordat het uh, reguliere tv-seizoen weer begint. En dan pakken ze dat momentje eigenlijk om te kijken... Van, nou, hier, zijn hier nog programma's die we uh, kunnen uitproberen... Uh, die het misschien wel gaan maken. En wat we natuurlijk voorheen altijd zagen... was dat er in de, in de zomermaanden op de tijd van, uh, van uh, de wereldwijd door... dat ze daar dan altijd een andere, uh, een andere soort talkshow ja. wilden wilde plaatsen. Uh, maar dat is niet zo'n heel, heel erg uh, groot succes gebleken. Vandaar dat we gelijk bij mijn eerste uh, uh, kijktip uh, okay. komen. Ja. Dat is namelijk de lama's. Oh. oh, Ja. Hè? Nou ja, want die komen namelijk terug, tenminste, die komen terug, de herhalingen ervan. Okay. Dus ze gaan uh, deze hele zomer lang, gaan ze op de plek waar nu de wereldrijd door zit, gaan ze dus uh, de lama's uitzenden. Oh. Uh, en dat, uh, dan zou je denken, de lama's, dat was uh, de laatste aflevering was in 2009, dat is al hartstikke lang geleden, zit niemand meer op te wachten. Nou, dat is dus het rare, want uh, de aflevering van de lama's worden gemiddeld per week nog 12.000 keer teruggekeken via uitzending gemist. Oh. Dus er is nog steeds een markt voor. Er zijn ook zat mensen die natuurlijk die dvd's thuis hebben. Met het beste van de lama's. En uh, nu kun je eigenlijk al die afleveringen die je ooit weer gemist hebt. Uh, die kun je nu weer gaan, uh, gaan terugkijken om uh, um half acht. Vind ik wel het een goed idee. Die. Want ik heb de lama's. Heb ik namelijk wel gekeken. Maar alleen maar de laatste nou Wat het zou zijn geweest, dat weet ik veel, laatste twee seizoenen of zo. Uh, de, maar, maar aan het begin heb ik het nooit gezien, dus dat kan ik dan nu weer inhalen. Dat is wel slim. Ja, precies. Dan kun je nu uh, helemaal van, van voor af aan beginnen. En volgens mij hebben ze precies genoeg tijd om, de, om alle jaargangen van de lama's... van begin tot eind er doorheen te jagen uh, gedurende de zomer. Oké. Okay. 12.000 uh, views op, op, op internet worden die afleveringen nog bekeken. Maar hoeveel mensen gaan hier op televisie naar kijken, denk jij? Ja, nee, Kijk, het probleem is natuurlijk, het zijn herhalingen, maar het zit wel op het uh, tijdstip van de wereld Draait door. Uh, dus ik denk dat er misschien nog wel echt nog wel 600.000, 700.000 ja, mensen naar kunnen gaan kijken. Ha, ook in de zomer. Ja, ook ja. in de zomer. Nou, die mensen je... die dan toch denken van om half acht, want het is in de zomer, dus ga je wat later eten, en die zitten dan toch lekker met z'n allen voor de televisie. Uh, en dan denk ik, nou, dan ga ik toch even de lama's ja. kijken. Nou ja, er zit misschien wel wat in. Nou, we gaan het afwachten. 600.000 kijkers eventueel dus voor de lama's op tijdstip van de wereld Draait door. Dan programma 2, Bart. Dat is, een, uh, dat is een film. Uh, dat is namelijk uh, de film Star Trek. En ik ben namelijk een gigantische Star Trek fan. En de, uh, ja. de, de, eigenlijk de, de hele komende week worden er een paar uh, uh, Star Trek-films uh, uh, uitgezonden. Voornamelijk de, de wat oudere. Op donderdag bijvoorbeeld uh, Star Trek: The Voyage Home. Dat is nog echt met William Shatner en. Uh, ja. en uh, weet je wel, en met, met, met uh, de oude Spock, zeg maar. Oude de oude cast. Ja, de echte oude. Maar dan krijgen we op vrijdag krijgen we dus uh, uh, de, de film Star Trek. De, de, de, dat is dus de, eigenlijk de nieuwe. Uh, tussen haakjes Star Trek mm. hè? Yeah. met uh, met Chris Pine als uh, James T Kirk en uh, Zachary Quinto die we natuurlijk kennen uit uh, Heroes yeah. uh, als uh, Spock hele goede hele goede opvolger overigens van uh, uh, van de oude Spock mm. en um, uh, er wordt natuurlijk nu uitgezonden omdat deze week ook de nieuwe Star Trek film Into Darkness in première gaat. Aha. En uh, de, het is een J.J. Abrahams film. En, uh, nee, die, de, daarvan weten we natuurlijk, die houdt ervan om uh, grote spektakelfilms te maken. En dat was ook bij Star Trek, was dat gelukt. Dus mocht je nou niks hebben met Star Trek, dan is het een hele leuke film. Mocht je een enorme Star Trek uh, fan zijn, dan is het ook een hele goede film. Dus ik zou zeggen, uh, uh, voor, voor allebei is het een ideale, weer een ideale instap. Oké, okay, hoeveel mensen denk jij uh, vinden dat nog leuk om, om daarna te gaan kijken? Want er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die die film al hebben gezien. Ja, het probleem is, er wordt op RTL 5 uitgezonden. En dat is nou net een zender die het qua kijkcijfers de laatste tijd wat minder doet. Op internet wordt het trouwens belachelijk goed gekeken naar de programma's van, uh, van RTL 5. Maar de zender zelf zit blijkbaar niet zozeer in het geheugen van mensen. Dus ik denk dat als... ze. 200.000, 250.000 mensen hebben uh, uh, komende vrijdag om half negen, dan, uh, dan is dat al heel wat. Nou, weet je, rondzeppen, kom je zelf op RTL5 terecht. Misschien hoor jij inderdaad bij die 250.000 mensen die naar Star Trek gaan kijken. En als je daar geen zin in hebt, dan kun je natuurlijk weer wat downloaden. Je hebt vast nog wel een goede tip. Ik heb een hele goede tip. En dat is uh, bijzonder, want het programma is namelijk nog niet uitgezonden. Het wordt namelijk komende dinsdag in Amerika voor het eerst uitgezonden. Ja. Het is het programma Graceland. Nou, je kent Graceland natuurlijk. Dat is uh, de, uh, onder andere de naam van het huis. Eigenlijk ja. van Het huis. Het landgoed. Het landgoed van Elvis. Dat mm -hmm. was het woord dat ik zocht. En, uh, maar daar heeft dit verder helemaal niks mee te maken. <laughs> ik wil het toch gewoon even noemen. <laughs> het is namelijk een, een serie die. Uh, het is een soort rare kruising tussen. Uh, The Real World van MTV. Ja. Yeah. En een politie-serie. Want het gaat namelijk over een groepje uh, jonge uh, uh, politieagenten... maar allemaal afkomstig vanuit, vanuit andere uh, instanties. Dus de FBI en de, de DEA en de ATF. Dat zijn allemaal van die Amerikaanse diensten... die allemaal weer, weet je, de een zit op drugs... en de ander zit op vuurwapens. En de FBI mm. hangt er natuurlijk weer boven. Yeah. En die zitten allemaal bij elkaar in een huis... en zijn onderdeel namelijk van een undercover uh, operatie... Um, en het is, het is nog heel lastig om op internet te vinden waar het nou eigenlijk, waarom ze daar nou eigenlijk zitten in die, in die undercover operatie. Maar het is in ieder geval dus dat we, uh, we ze, uh, uh, ze volgen eigenlijk in, die, nou ja, in die, die rare dubbelrol die ze hebben. politieagent aan de ene kant en aan de andere kant moeten ze zich dus voordoen als een soort, een soort jeugdbende Dus oh, het, misschien wel uh, is de vergelijking met 21 Jump Street wel een Oh uitgevoet. ja, dat kennen we nog wel inderdaad. Maar is dit, dan, dit is nog niet uitgezonden, maar je kunt het wel downloaden. het staat er wel op internet. Nee, het is dus vanaf donderdag, vanaf oh, dienst, het ja. pas te downloaden. Oh, dus die dus jouw downloadlink komt pas later deze week. Oké, okay, ja. Uh, uh, en, de, en het leuke is, het is namelijk een serie, het verhaal is al aangekocht door de zender... zonder dat de zenderbaas eigenlijk al wist nee, hoe, hoe de serie eruit gaat zien. Ah, nee. Hebben zij er heel veel vertrouwen in? Ja, inderdaad, ja. Dan heb je goed goed script geschreven kennelijk. Dat, dat Blijkbaar, het is ook de bedenker van, van onder andere uh, de serie White Color. Is in Nederland ook wel eens uitgezonden. Uh, die, die is ook de bedenker van deze serie. En de reden waarom het dan eigenlijk in de zomermaanden wordt uitgezonden. Want ook in Amerika geldt natuurlijk... in de zomermaanden kijken er eenmaal minder mensen ja. naar. Maar dat is omdat uh, White Color nog steeds in Amerika heel erg populair is. En uh, zal op deze manier voorkomen dat de series tegelijkertijd lopen. Oh, yeah. ja. Dus ja. dat is voor de schrijver is dat natuurlijk uh, uh, het hele jaar door cashen. Ik ga het in de gaten houden, Bart. En dan zet ik uh, aan het einde van de week donderdag of vrijdag... Even een linkje naar Graceland, de downloadlink op mijn eigen Twitter. Dan uh, kunnen mensen dat ook weer gaan downloaden. Dank weer en uh, ik spreek je volgende week. Tot volgende week. I late I wait around and then I run to the door I can't take anymore It's about you You let me down again Oh, do you want to? I'm attracted to you all the more. Why do I need you so? Baby, baby, try to find Foundations op Radio 1, je luistert naar Start Build Me Up Buttercup. Bij golven denk je aan groene vlaktes en ruitjesbroeken en van die karretjes. En op de golfbaan van Scheveningen is daar weinig van te zien. Om de leegstand haventerreinen een goede bestemming te geven... hebben ze het zogenoemde Harbor Golf bedacht... Daan van BNN University heeft geen verstand van golfen, geen balgevoel en dus al helemaal geen golfvaardigheidsbewijs. Maar toch ging hij naar Scheveningen om te kijken of hij een beetje talent heeft. Ja, Dries van Harburgolf. Ik heb geen GVB. Is dat uh, een probleem? Nee, dat is absoluut geen probleem met Harburgolf. Iedereen kan Harburgolf, naar ons idee. Het is een GVB-vrije baan, uh, maar het is wel een, een fun-golfbaan. Dus je komt hier geen grote groene vlakte tegen, maar er is een hoop beton en een hoop asfalt. En dan liggen kunstgasmatten, maar dat zijn dan wel weer hele duurzame matten. Ik ben geen goede golfer, maar uh, ja, ik ben toch benieuwd uh, hoe ik het ga doen. Zullen we eens een uh, rondje gaan doen? Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik ben klaar voor uh, de uitdaging. Nou, dat is niet slecht, toch? Nee, Ik denk dat ik uh, geluk had. Nee, nee. Nou, hey, we, we, we zitten hier natuurlijk bij een haventerrein. Dus de kans is groot dat je hem, dat je hem in het water slaat. Is dat niet uh, heel slecht voor die vissen? Nee, het zijn uh, drijvende balletjes. Maar de kans uh, dat wij vanaf dit terrein, vanaf de negen hols in het water slaan... die kans is vrij klein. Maar we hebben natuurlijk ook een aqua driving range... waarbij legaal ballen de haven in kan slaan. En dat zijn allemaal drijvende ballen... die onze visser met bootje er weer uithaalt na afloop. Ja, bij golf denk je natuurlijk aan uh, ja, nette uh, polo-shirtjes, uh, een golfcaddy, groene banen. Dan nou, heb je natuurlijk de laatste jaren is, uh, het Boerengolf. Ook een, een toegankelijke fun-golf... Ja, dit is echt totaal anders. Dit is een groot, oud haventerrein. Hebben jullie nog tips uh, voor mij? Balletje neerleggen. Altijd eerst even een proefswing maken. Dat was de proefswing? Dat was de proefswing. <laughs> was de proefswing. Die zag er heel uh, spectaculair uit. Iets meer door de knieën, want dan kom je wel beter onder de bal. En de club goed achter je bal leggen. Uh, hij ging er net overheen. Ja, dan. hij raakte hem uh, net eroverheen. Ja. De, de golfbaan heeft allemaal havengerelateerde afslagplaatsen. Ik zag daar een viskar staan, ja. een boot. Een, een, ja. We zijn nu bij welke hol is dit? Dit is hol 2 en uh, we staan nu bovenop een uh, stapel uh, met, uh, met olivaten. En, uh, dat hebben we gedaan om we toch even die, uh, die, die havengerelateerde afslagplaatsen weer terug uh, te brengen in het spel. Ja, een viskar inderdaad, we hebben een bootje. We hebben daar nog een, een mooi schevelingsbootje. We hebben een, een, een stijger hebben we gemaakt, en een havenafslagplaats. Uh, dus ja, zo uh, heb je van alles wat. Degene die het verst van de hol aflicht, die is altijd aan de beurt. Dus in dit geval... Ja, dan ben ik vaker aan de beurt. En niet hard slaan. Ja, mooi. Ja, uh, dat is niet verkeerd. Hij, uh, hij ging ja, over de vlag heen. Hij ligt nu wel verder dan, uh, dan van waar ik hem geschoten had. En wat zijn nou echt de, ja, de verschillen in met, met het gewoon golf, van regels en zo? Uh, nou, we hebben echt een uh, afgeslankt reglement, zeg maar. En wij proberen het gewoon te beperken voor uh, ja, dat iedereen hier gewoon een potje kan spelen... zonder na te hoeven denken over allemaal moeilijke regels die er eigenlijk niet toe doen bij harbor Golf. Oké, okay. dus, nou, maar, uh, volgens mij moet je aan de ik zit nog op twee meter, dus uh, ik ben benieuwd of ik hem erin krijg. Ja, dat is, je ligt nu op de green, dus vandaar dat ik uh, de vlag eruit heb gehaald. Want zodra je op de green ligt met je bal, dan uh, mag je rustig die, ja. slaan en goed mikken. Nou, fantastisch! Ja, Hé, hey, mooi man! Ja, dat heb je goed gedaan. Nou ja, je bent uh, met uh, vijf slagen. Ja, vijf slagen had ik nodig om, om erin te doen. Nou, nu jij nog. Ja, helemaal top. Hij zit erin in vier. Ja, voor, voor een beginner vind ik dat uh, helemaal niet zo. Dries, gefeliciteerd. Hé, hey, dankjewel. Golven met de wind in je haren. En de geur van de haven, de zee vlak naast je. Ja. Nou, laten wij dan uh, nog maar één balletje gaan slaan, hè? Dat lijkt me heel uh, leuk en gezellig. Ja, voorlopig kan iedereen daar nog golven. Want zolang er geen nieuwe bestemming is van het haventerrein... zal de golfbaan blijven bestaan. Dus als je dat leuk vindt, duimen dat het nog heel lang duurt. Start. Luk ik denk. Als het goed is, komt uh, komende woensdag het eerste vaartje nieuwe haring. Ieder jaar is dat een enorm spektakel. Visboeren willen als beste getest worden. En schippers die willen de meeste haring vangen. Chris van BNN University die snapt die hele hijsa niet. En dus ging hij op zoek. Bij, eh, op bezoek bij een visverwerkingsbedrijf. Ikzelf ben helemaal geen uh, visfanaat. Ik eet het eigenlijk nooit en haring. Die heb ik ook nooit leren eten. Misschien wel tot mijn grote schaamte. Uh, ik vind dat een schande, ja. ja. Want volgende week is het zover. Dan komt de nieuwe haring uh, naar Nederland toe. Ik zit nu uh, in, een, in een grote ruimte met 40 vrouwen. Allemaal uh, verpakt in een beschermende kleding. Ik heb dat zelf ook. Hier, ik heb uh, sokjes om mijn schoenen heen en ik heb een uh, petje op. Nico de Jong. Wat is uh, het verschil tussen nieuwe haring die woensdag komt en een andere soort haring? Met de haring is het zo dat hij in het voorjaar uh, zijn voedsel zoekt en zich vol gaat vreten. En dat vreten omzet in vetten. En uh, in dat stadium is de haring uh, geschikt voor, uh, voor de Hollandse Nieuwe. Die haring wordt alleen maar gevangen in de periode eind mei. Uh, begin juli, dus in een week of zes, moeten wij de hele voorraad maatjesharing, Hollandse Nieuwe zoals we ook zeggen, moeten we in, uh, ingekocht hebben om daar het hele jaar mee uh, de consument uh, van een goede kwaliteit haring te voorzien. Nou, en, en nu zie ik al dames flink aan het fileren zijn. Um, ik ben eigenlijk benieuwd uh, of, ik, of ik dat ook zou kunnen doen. Uh, dat, uh, moet vast en zeker lukken. Ik zie als allemaal honderden haringen liggen, allemaal uh, gekopkliefd. Ze worden nu ondertussen schoongemaakt. Ja. En, uh, ja, wat doe je nu? Ja, we snijden zo. Ja. En dan draaien. Hier. Ja. Ja, ja er, er wordt een mes achter de, de haringkop uh, gestoken. Ja. En dan uh, draaien. Dan, dan draaien. En dan zo. Mag ik er eentje proberen? Nou, ik, ik ga nu zelf maar even de proef op de som nemen. Ik zag het net uh, gebeuren. Ik steek nu de mes achter de kop van de haring. Ja, en die uh, ik... naar beneden. Ah, oh, dit is goor. Ah, te... Ja. Ah, ja, maar te veel. Te veel? Oh, trek het hoofd eraf. Oh, dit is zo vies. Ja, ja. Ah, stop. stop. Ja, en nu? Ja. En dan de tellen draaien. De ingewanden gaan er nu helemaal uit. Oh, dit is zo vies. Oh, je ruikt ook echt die vieze, vieze vislucht. Oh, dat stijgt helemaal naar mijn kop, jongen. Hier vasthouden, hè? Hier vasthouden. Ik hou hem nu echt... Waar, waar zijn kop zat, hou ik hem nu vast. alles laat los. Nou, ik geloof niet dat ik het kan. Ik heb nu een haringje... Ik heb een haring gefileerd, maar dit is niks. Ik, Ik laat het jou maar doen. Ja, is goed. Dankjewel. Um, ja, ik kan het niet. Um, denk je dat ik een haring mag proeven? Tuurlijk. Er wordt nu voor mij een haring gefileerd. Ik heb nog nooit haring gegeten, Nico. Ja, toch een stukje proberen nu, hè? Hoe moet dit? Eh... Uh... Omhoog, omhoog, hoofd achterover, oh ja. mond open en erin laten klein. Oh, Oké, okay. ga oh. oh, nou. Mm -hmm. Nou, ik moet zeggen dat ik er eigenlijk een partij verrast ben. Weer een nieuwe consument erbij dus? Ja, ik vind hem wel lekker. Agnes dus Leeuwers is, is van het Nederlands visbureau. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kunt u zich voorstellen dat er iemand is van 25 die nog nooit een haring heeft gegeten? Um, hey, jammer genoeg uh, komt dat wel voor, want uh, er zijn uh, heel veel mensen die dol zijn op haring. Maar de onderzoeken wijzen uit dat die groep van 50-plussers... ...erg groot is. Ah. En dat is ook de reden waarom wij uh, ons uh, als visbureau de laatste tijd veel richten op... Uh, uh, ...vooral die jeugd om te laten kennismaken met haring. Ja, ja Dus jongeren en... eten eigenlijk geen haring meer, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, dat is uh, steeds minder gebleken. Ze krijgen het van uh, huis uit niet mee en uh, kennen het eigenlijk niet. Maar jammer. We hebben heel veel acties uh, gedaan met uh, proeverijen de laatste tijd. Ook met uh, zeg maar kinderen van basisscholen. En die kennen het niet. En op het moment dat je het ze laat proeven... dan blijken ze het wel heel lekker te vinden. Ja. Vaak tot eigen verrassing of tot uh, verrassing van de ouders. Ja, op zich snap ik wel dat, dat hè, als je er niet mee bent opgegroeid... dan snap ik wel dat het een beetje een raar ding is natuurlijk... wat je je, je keel laat glijden. Want het is toch, het is toch wel apart, toch wel een rauwe vis. Dus dat begrijp ik wel, dat, dat als je daar niet gewend mee bent. Dat, uh, dat is ook zo. Nee. Het is natuurlijk niet uh, een van uh, de meest voor de hand liggende de hapjes die je uh, nee. als kind uh, leert eten. Nu uh, zou dat, uh, dat eerste vaatje geveld gaan worden in nieuwe haring, want uh, dat, dat zou de, uh, de komende week gaan gebeuren. Maar het is ja. verplaatst, hè? Dat klopt. De start van het haringseizoen wordt altijd ingeluid door die veiling van het eerste vaatje haring voor een goed doel... Dat was uh, woensdag 5 juni en dat wordt nu woensdag 19 juni. Hmm. Ja, en, maar, maar, maar dat is omdat de vis niet vet genoeg is. Dus dan zouden we magere haring hebben. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Het, het is, dat, is de, dat is de reden, toch? Dat is uh, de reden. De haring is, uh, die wordt het hele jaar doorgevangen. Maar uh, zoals gezegd, in de periode mei-juni... Mei tot en met eind juni. Dat is eigenlijk de periode waarin die haring zodanig is dat hij uh, zeg maar voldoende vet heeft om te worden verwerkt tot Hollandse nieuwe. Mm -hmm. En uh, ja, het uh, toch wel wat uh, kwakkerende voorjaar was de boosdoener. En uh, door vooral het ontbreken van uh, voldoende zonlicht, heeft er uh, te weinig plankton uh, kunnen groeien in de zee, wat als voedsel dient voor die haring. En die heeft zich pas later ontwikkeld. Ja. Nu, nu is dat een enorme traditie altijd, die dat zo'n Vlaggetjesdag. Dus ik kan me voorstellen... Even Vlaggetjesdag is iets anders dan de start van het haringseizoen met de veiling. Oh, echt waar? Ik dacht dat het hetzelfde was. Nee, nee. Oh. Dat uh, is even goed om. Uh, maar wat, dan, is dan, uh, wat is dan Vlaggetjesdag? <laughs> Vlaggetjesdag is echt een uh, festiviteit op Scheveningen. Oh, dat is toch ja. gewoon. Oh, dat, dat, maar dat valt toevallig wel rondom dezelfde periode. Maar het is, het is, niet, het is niet helemaal precies hetzelfde. Nee, oh. de start van het seizoen is de veiling van het vaartje. En Vlaggetjesdag, wat dit jaar ook gepland staat. op zaterdag 8 juli. Mm. Die dag zal gewoon doorgaan. Ah, okay. dan, heb ik het, dan heb ik het op, op orde allemaal. En, eh, nu kunnen we dus als het goed is, uh, wordt dan het eerste vaatje op de 19e uh, geveld? Wanneer kunnen wij dan als consument genieten van die haring? Nou, die 19e juni is dan ook de start van het seizoen. En op die datum, vanaf s morgens 8 uur, kunnen alle zeg maar uh, vishandelaren, de verkopers die kunnen daar haring aan gaan bieden aan de consument. En betekent dat dan ook dat op dat moment ook de vis het allerlekkerst is? Of moeten we dan nog een, nog een paar weken wachten dat het dan helemaal perfect is? Nou, dat is een hele grappige, want dat is een kwestie van smaak. Mm -hmm. Maar in principe is die dan gewoon goed genoeg, heerlijk van kwaliteit om te gaan eten. En er zijn zelfs mensen die zeggen van nou, weet je wat? Ik, uh, ik vind bijvoorbeeld uh, dat die in september... Dan heb ik zelf het gevoel dat hij nog meer gereikt is. Dan, dan vind ik hem zelf nog lekkerder. Ja, ik vind hem zelf en er zijn juist ja. mensen die zeggen van... Nou nee hoor, ik moet die allereerste hebben. En dat hij toch nog een beetje... Uh, ja, zeg maar in dat beginstadium zit. En daar hou ik dan weer het meeste van. Ik ga ze gewoon het de hele jaar doorproeven, denk ik. Ja, precies, dat is ook zo. De smaak valt inderdaad over te twisten. Dank voor de toelichting. En we gaan erop wachten. 19 juni, dus om een uurtje of acht, dan kunnen we bij de visboer ons melden voor lekker, lekker een lekker haringetje. Heerlijk. Ik heb er nu meteen in. En het is zin. alleen dan, hè? Want inderdaad, ja, uiteraard. De haring kun je echt het hele jaar rond kun je die eten. Agnes Leeuwers van het Nederlands Visbureau, dankjewel. Graag gedaan. Goedemorgen, zijn Er zijn natuurlijk mensen die haring helemaal niet lekker vinden. Ik vind het heel smerig zelfs. Wat, wat vind jij nou het vieste ooit? Stinkende mensen in de ochtend in de metro, die niet hebben gewassen. Die vind ik vies. <laughs> ja, hondenpoepen onder je schoen of zo? Ik zou het niet weten. Een vies huis. Ja, dat vind ik echt vies. Dat ik, daar kan ik echt, niet, nee, dat kan ik echt niet mee leven. Alles meer. Nou, ik heb net zeg maar, een soy cappuccino bij de Starbucks besteld. Um, ik wou eigenlijk gewoon een normale, maar ik vind hem echt ja, eigenlijk best wel vies. Mensen die roggelen en dan op straat spugen. Ja, dat vind ik het allersmerigste. Kinderhandel vind ik het aller, allersmerigste in de wereld. Ik vind sowieso vies. Eigenlijk alle paddenstoelen. Ik denk ook niet dat um, het echt de bedoeling is dat mensen die eten, denk ik. Dat is een schimmel. En uh, ooit heeft iemand bedacht, en waarschijnlijk een Fransman... Uh, dat je dat ook kan eten, maar dat is niet zo. En nu stopt iedereen het in zijn eten. En als ik dan bijvoorbeeld bij iemand ga eten, dan moet ik doen alsof ik dat lekker vind. wat helemaal geen eten is. Dus ik vind eigenlijk champignons en dus eigenlijk alle pallenstoelen het smerigste wat er is. Ik denk een dode vogel die door een kat is opgereten in de tuin. Ja, dat uh, staat ook op mijn lijstje. Tot zover start. Charlie raakte vandaag helemaal in de war van een postzegel. Rechtszaken over een gulden postzegel. Want je kan ook niet met je gulders betalen, zou je denken. Hey, goedemiddag. Krentenbol graag. Lijkt me lekker. Anders nog iets? Nee, dank u wel. 55 cent. Nou. 55 cent. Ik heb uh, nog oude guldens. Kan ik uh, hiermee betalen, nee, bij helaas. u? helaas. Dat gaat niet meer. Sinds 2001 is de euro ingegaan, dus helaas. Ja, Waar word jij dan gelukkig van? Daar kon je op inbellen deze ochtend. En Kees werd gelukkig van muziek, maar dan niet per se van mijn muziek. Maar Ik vond het wel leuk, net dat nummer. Dan hoor ik dat een soort kantu-nummer kant wat je aan Frank liet horen. Yeah. En dan heb je dan samen met Simone naar zitten luisteren en denken... nou, die gasten die zijn zo verliefd samen, want het was echt een heel slecht nummer, hoor. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> nee, helemaal niet. Nee, dat zou kunnen, ja, dat, dat, dat, dat we dat niet meer horen. Tot zover, staat. Ik wens je een hele mooie zondag. Veel plezier met Dit is de Zondag. Volgende week. Het zaagje, de witte wenteltrap, de valse oebliehoorn, de tijgerbels, een rechtdraaiende juwelendoos, de platte slijkgaper, het ongeflekt koffieboontje, de muizenkeutel, gewelfde mantel, het dwergneutje. Vroege vogels duikten in de wereld van de Nederlandse weekdieren. Onze eigen bijen komen weer terug en krijgen een mooi plaatsje aan de rand van het Naardermeer. We gaan fossielen graven in Winterswijk en rijden een stukje mee op de nieuwste waterstofbus. Hartstikke schoon. En... Maak bekend wie met zijn plan voor landschap en natuur de pluk van de Pettenflat-prijs wint. Straks van 8 tot 10. Radio 1 Vroegenvogels. Het nieuws van alle kanten. Als je altijd interimmanager bent geweest en je krijgt een keer een geen voorrang... dan hoef je niet opeens cashère te worden...